Voormalig waterskiester Willy Stelen is overleden. Ze behoorde in de jaren 70 tot de wereldtop in haar sport. In 1968 was ze als 14-jarige al Nederlands kampioene, een titel die ze daarna nog enkele keren binnenhaalde. Daarnaast veroverde ze Europese en wereldtitels. In 1972, toen waterskiën een demonstratiesport was, won ze tijdens de Olympische Spelen in München goud en zilver. Een jaar eerder was ze in Nederland al gekozen tot sportvrouw van het jaar. In 1975 stopte ze met haar sport. Willy Stelen is 61 jaar geworden. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen droog, landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen is het wisselend bewolkt en soms breekt de zon even door. In de middag wordt het een graad of 17 à 18. Dit was het NOS.nl.fm verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zé, Zandvoort. Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van ZFM Jazz. Saiba que isto in mim provoke mensaart. Só privilegiados tem ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar o meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. Você não sabe nem sequer denkt, É que os desafinados também têm coração. Fotografei você na niet wat je denkt, a sua enorme dat só não niet falar assim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 Gratidão, só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música que esqueceu o principal? E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Het was uh, Gio Gildeberto met Tessa uh, Vinado. We zijn zojuist uh, het uur uitgegaan met Les Etois van uh, Melody Gardot natuurlijk. Uh, en we gaan nu verder met uh, Red Garland uh, This Autumn Ja, eventjes uh, in de stemming uh, te komen. Want uh, aankomende week gaat de, de herfst beginnen. De meteorologische herfst. 1 september. Ik hem hier echt naar geeltoog aan te kijken. Ja. <laughs> Het is echt zo. Um, welkom terug trouwens. de sombra por tu ausencia estoy solo la penumbra me acompaña hoy perdido tu amor no podré disfrutar de felicidad Como el humo voy surcando el espacio buscando tu estro tal vez no te encuentre quizás te perdí para siempre amor recordaré tu mirar Ja.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 gezelliger en gezelliger in de studio en voor de studio want we kunnen ook gewoon buiten zitten. We luisteren zojuist naar Sunny Days van Sabrina Stark en hier komt Breezing. aan.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 I'm sleeping with zie je dus, zeker hier in de studio de ramen staan open en een deurtje staat open, het waait hier uh, lekker doorheen Lekker, warm uh, doorheen Maskenada, tamba trio Day, de studio Rio Version Hier heeft hem wel vaker bij mij gehoord. En we gaan verder met Bessemé Mucho de Trude. Even brewery, dus met applaus ben zijn mee moet zo. Um, ja, vanwege het mooie weer gaan we natuurlijk toch vetjes wat lekkere nummers draaien. Um, we blijven wat lekkere nummers draaien. We hebben bijvoorbeeld um, Summertime, of nee, uh, eerst Wonderful Life van Katie Melua en daarna Louis Armstrong met Summertime. Ik kreeg de vraag om eventjes een wat pittigers te gaan draaien. Want anders uh, is de overgang naar het volgende programma zo, uh, zo groot. Dus uh, we gaan heel eventjes verder naar uh, Gigi Kill En daarna Pensoval of Let. On my boat, so much more than I needed before. I got money in the meter and a turbine, eat the road. now it's getting on the road. Slowly getting sweeter, I got legs on my chairs and I head for the Bought a head full of hair. Harder than pan and some shoes on my feet. I got a shelf full of books, and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly, and a license for my telly, and nothing's gonna bring me down.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 En zo so Fall of Let van uh, Paolo Nutini. En uh, dit was het einde van het programma. We gaan uh, eruit met uh, A Beautiful Day. Het is ook een Beautiful Day. Gaar du Het is zo. Tot de volgende keer.